Het loslaten van de anderhalve meterregel is een van de belangrijkste voorwaarden voor de volledige opening van het hoger onderwijs. Een besluit daarover valt waarschijnlijk komende vrijdag. In Frankrijk zijn voor vandaag meer dan 200 demonstraties aangekondigd tegen de coronamaatregelen. De coronapas en de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. De afgelopen drie zaterdagen waren ook al betogingen in het hele land. Vorige week gingen 200.000 mensen de straat op.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 Nu. Goedemorgen zandvoort. Hello, the sunny place for shady people. Across a crowded room where nobody goes. You can be whoever you want I'll be here in oh, fo. I've been living at the chateau. Shouldn't drop it, I should really go home. I don't even know what they want. Yeah.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 Uh, eigenlijk ja, vorig jaar, maar goed, dat ging natuurlijk niet door uh, vanwege het welbekende corona-verhaal. Dit jaar uh, mogen we wel neerleggen, dus daar zijn we ontzettend blij mee. Het is dus een van de weinige activiteiten uh, van de site-events die wel door kan gaan, kunnen vinden. Want ja, alles is in principe natuurlijk grotendeels afgeblazen vanwege de anderhalve meter uh, restricties waar we ons mee te uh, maken hebben. Dus uh, de kartbaan, 35 vierkante meter ligt dus een beetje te wachten op de kinderen tussen uh, 5 en 12 jaar...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 Er staat een hele grote elektriciteitkast en die bedient op het ogenblik het, uh, uh, het reuzenrad. Dus een klein beetje stroom kan er wel vanaf, denk ik. Jawel, daar, daar komt de stroom ook vandaan. En ik ga ervan uit dat die meterkast gevoed wordt met de. toch van de, <laughs> de, de, de. windmolens die er een paar kilometer verderop was. Ja, dat, kilometer dat, dat snoer ligt er al, denk ik.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 ...die heeft dat voor ons uh, verder uh, geregeld. Was het ook een beetje de bedoeling dat al die um, side-events die wel door mogen gaan... ...ook via Zandvoort uh, Beyond gaan, hè? Zeker. Ja, ja het is Zandvoort Beyond. Ik noem het maar, <laughs> ja. maar achter Zandvoort Beyond onder andere er zitten er natuurlijk nog veel meer mensen daar achter. Maar uh, dat was ons contactpersoon eh, samen met Lot en de dames van Marketing Zandvoort. Dus, ja, uh, wij hebben ons dingen gedaan... en eigenlijk is alle site-events die gepland waren... dus we hadden festiviteiten in de Altestraat... Uh, met uh, podia's en dat soort dingen. Dat liep inderdaad allemaal via Sander... of antwoord bij ons, ja. Die, uh, die vergunningaanvraag ik ze door, hè. Die was nogal lang ook en uh, die is gepubliceerd... dus als je dat wil zien, kun je dat op de gemeentesite uh, kun je dat zien. Jij... Oh ja, ik wil eerst even terug naar die baan nog. Uh, je zei uh, voor kinderen...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 En wat, een andere, wat wij aanbieden is, is in principe een kindermenu. Dus dat de mensen met de kinderen hier komen eten en een kindermenutje van 8,95. En dan kunnen ze kiezen uit een kroketje of een frikandelletje of een kinderkip. En uh, nuk, <laughs> nou <ja, parkkoek. laughs> En met frietjes erbij, ijsje wat drinken erbij, je ja, of een, een limonade. En dan betaal uh, je 95 voor en daar zit dan het ritje bij inbegrepen. Goed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 Ik ben zelfs helemaal niet van de Formule 1 Marcel, dat weet jij. Oh, ik weet al wat je het is maar, <laughs> maar, maar ik doe wel mijn best, hè? Ja, nee, nee, zeker. Ik bedoel, je hey. bent al helemaal geen. Uh, <laughs> ik ben al Jeetje positief. Meer, ja. Hij blijft uh, zeker, ja, zeker positief. Maar ik heb nog wel een kleine vraagje. Hoe hard kunnen die kart voor die kinderen? Ja, ze kunnen ongeveer uh, 150. Pardon. 150 km per uur, maar we hebben ze wel teruggezoekt naar iets wat <laughs> <later> wat <de> snelheden. <laughs> en dat, dat wordt dan nog? Hoe, hoe oud? Hoe lang, nee, de en, uh, het is veilig. En, ja, veilig en dat, maar dan moet ik wel even zeggen, van, we zouden vandaag om uh, een uur of twaalf open gaan officieel. Daar ja? loopt nog wel wat, wat in, want um, de karts zijn helemaal nieuw.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 Wie gaat het openen? Daar hebben we Lester voor uh, benaderd. Ach, toch. Lester is een uh, Santos jongen ook, en die doet ook heel erg goed in de ja, in, de in uh, opkomend uh, talent, zullen we zeggen, of eigenlijk is, is het al een talent. Oh, dat vind ik leuk. want Ik had je die naam doorgegeven, opdat die jongen natuurlijk ook furoren maakt op dit moment. Ja. En hij best dus, uh... wel wat uh, aandacht kan uh, hebben.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 Helemaal uh, Iedereen wordt ja, We uh... hebben we nog buiten de actie voor de kinderen. Want natuurlijk staan de kinderen nu op centraal. En mm. Uh, mm. dat is ook belangrijk. Ik vind het ook leuk om dat voor de kinderen te doen. Wij staan natuurlijk als Rabbel wel bekend als uh, wat meer de koffieclub van vroeger. En noem maar op. Maar we, zijn, we hebben een metrofomafozer gedaan. En dat is op een high speed uh, veranderd. We zijn nu echt de Formule 1 café geworden. Dus hebben we hebben ook in samenwerking met uh, Raceplanner. Hebben we deze periode. En die start ook vandaag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 Dankjewel. We hebben er een mooie, mooie tijd van maken, in ieder geval. Ja, dankjewel. Hè. Bedankt, okay. uh, Marcel. Succes voor de uitzending. Bedankt ja. ja. voor de uitnodiging. Hoi. Heel C'est un bon roman. C'est une belle histoire. C'est une romance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 uh, kunnen we het breder opzetten? Is meer ruimte voor, uh, voor het publiek om te lopen? Uh, en het Baddersplein is wel smaller uh, geworden, ook door de zandscoperturen. Mm -hmm. Er zijn nu ook nieuwe hekken geplaatst voor de scooters en fietsen. Uh, dus dan zou het allemaal best wel heel dicht op elkaar staan: kramen en de bezoekersdeelnemers. Nou, nu is het dus Een Batters... beetje, uh, beetje twee, uit twee oogpunten eigenlijk: te, te klein, maar ook uh, corona, ja.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 Gewoon uit de wind. Ben je een beetje, beetje, beetje beschut? Iets beschutter, ja. Maar goed, als de wind eraf 5 is, dan sta je ook daar. Het uh, <laughs> <in. laughs> is het ook een trekgat. Uh, en het is gewoon de hippiemarkt. Het, uh, het Ibiza bohemium sfeertje. En mm -hmm. dat valt ook wel met mooi weer. En uh, dan is het ook leuk voor iedereen. Iedereen staat lekker zijn stalletje uit. Mooie spullen, veel handgemaakt. Ja, daar wil je niet in de regen staan of uh, dat het wegwaait. Dat, nee, is dat, leuk. Zonde, dat is natuurlijk zonde van je, van je mooie gemaakte oh, dingen. Uh, je, ja. De, de, de hippiemarkt uh, heeft ook een Ibiza-achtergrond.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 Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Maar, ja, maar dan zit je als het dan weer heel druk is uh, op een mooie zomerdag, dan is de boulevard, en alles is dan zo druk dat is, dan kom je ook niet meer in met de auto. Ja, en dan kan je nergens, de deelnemers nergens meer parkeren. Nee, daar is allemaal wel al over nagedacht, helaas. Dat is een beetje een praktische oplossing. Ja, we beginnen zelfs met heel mooi weer, beginnen we extra vroeg, omdat we dan gewoon nog rustig binnen kunnen rijden en ook uh, rustig kunnen parkeren. Ja, als ja, ja. nou, dat is wat een praktische overweging is, is, is dat alles natuurlijk. Uh, <laughs> ja, ja. Wanneer zijn de komende hippiemarkten?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 Thank you.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 Weer een aflevering van De Krochten. Dit keer met Mark Ritsma, bekend van onder andere spasmodiek, twins en nog veel meer. Ook met hem gaan we weer op zoek naar de wortels van de Nederlander. Maar ja, dan moet je wel door dat water ding... Oh, dat gaat wat fout.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 I'm not afraid of